dur Katrin Straatman met het NOS-journaal. De Nederlandse ziekenhuizen vragen het kabinet om mee te betalen... aan de loonsverhoging voor verpleegkundigen. De Vereniging van Ziekenhuizen schrijft in een brief... aan premier Rutte en minister Bruins... dat de ziekenhuizen de kosten niet alleen kunnen dragen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zitten al maanden vast. De FNV vraagt 5% loonsverhoging. Ook de ziekenhuizen zeggen een passende beloning belangrijk te vinden. Maar ook dat ze nu eenmaal van het kabinet... de zorgkosten moeten beteugelen. Daarom vragen ze nu eenmalig een bedrag van enkele honderden... Euro's aan het kabinet. In Syrië is een Belgische jihadist opgepakt... die verantwoordelijk zou zijn voor meer dan 100 onthoofdingen. Dat melden media in België. Het is Anouar Hadouchi. Hij wordt ook wel de Belgische bul van Raqqa genoemd. Hij wordt ook verdacht van betrokkenheid... binnen financiering van de aanslagen in Parijs en Brussel. Om die reden doet justitie in België al langer onderzoek naar hem. Koerdische troepen hebben de verdachte en zijn vrouw opgepakt... na de slag om het laatste IS-bolwerk Baghous. De Britse regering is drie keer aangeklaagd voor het wegsturen van het lagerhuis. Er worden procedures voorbereid in Noord-Ierland, Schotland en Engeland. Premier Johnson stuurt het lagerhuis van 9 september tot 14 oktober op verlengd reces. En op 31 oktober is het debat over de brexit. Volgens critici is twee weken voorbereiding te weinig. Het weer vrij zonnig en droog. Het is vanmiddag tussen de 21 en 25 graden. Ook morgen een zonnige dag met maximaal rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB Door een kapotte auto op de A5, Amsterdam richting Hoofddorp staat bij knopende de Hoek 3 kilometer file de vertraging is 5 minuten Tot zo voor de verkeersinformatie U bent prijsbewust als het om uw auto gaat U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs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 Ik e, e, e, voel me sexy als ik dans. Zo steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo naar de vier kanten. Sexy als ik dans. Gooi ja je, je haar door, swingen je geur zo lekker dat ik het ga gaan Sexy als ik dans. Steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo naar de vier kanten. Sexy als ik dans. Gooi ja je haar door, swingen je geur zo lekker dat ik het ga favor. Sexy als ik dans. ZFM met een hoofdletter Z van Zon.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 She knows about me and you Now she cries for silent attention This can't be right And the downtown special cries along Cause I'm leaving tonight When Susanna cries She cries a rainstorm She cries in the river She cries a. should always Trying to call home all of my change I spent on you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 I don't but thinking